Toen Erik na een poosje weer durfde te kijken, was de kamer helemaal verlaten. Hij zag nog net de achterpoten van een mol, die luid smakkend in een donkere tunnel verdween. Er was geen doodgraver meer te zien. Erik probeerde weg te komen, maar al die onderaardse gangen, die leken op elkaar. Uren liep hij onder de grond te dwalen. En hij had de moed al bijna opgegeven, toen hij plotseling de kop van een regenworm uit de muur zag steken. Help! Help dan toch! Ik heb mezelf in de knoop gekronkeld. Heb u ogen? Ziet u waar de knopen zitten? Help dan toch! Waar zitten mijn twee uiteinden? Ja, er is geen touw aan vast te knopen. Wat een gladde plakboel. Zeg, blijft u hier stil liggen? Dan ga ik hulp halen. Er stond opeens een mier achter Erik. Ongeluk? Zo, die zit ook lelijk in de knoop. Eh, uh, familie van u? Nee, ik ben Erik. Toch niet Erik Vingsterblom? Ja? De beroemde Vingsterblom? De hele buurt praat over u. Van de wespen hoor je dit en van de vlinders hoor je dat. De een zegt dat u heel knap bent en de ander weer dat u heel dom bent. <laughs> ja, ja, wat moet je dan geloven? Ik, ik ben niet zo heel erg knap, maar ik ben ook niet dom. Weet u wat dit is hier? Een mieren Mis! Nee, dat is een mierenpop. <laughs> ja, iedereen vergist zich daarin hoor. Zelfs de vogels denken dat het miereneieren zijn. Ja, maar het is toch veel erger dat ze een pop opeten dan een ei. Een pop is kostbaarder en zit een grotere mier in. Ja, ja, zo heb ik het nog nooit bekeken. Kijk, ik, ik, ik wou hem net in de zon gaan leggen, want hij komt bijna uit. Maar dan kan ik beter wachten tot het donker is en de vogels weg zijn. <laughs> ja, maar dan is de zon ook weg. Ja, wat moet ik dan doen? U, u, u moet gewoon doen wat u altijd doet. Dat heet Instinct. Dat staat in Solms' klein insectenboek. Solms, Solms, Solms, precies, daar heeft iedereen het over. Niemand doet meer een oog dicht, geen mier durft meer een ei te leggen. Oh, wat erg, was ik maar nooit over dat boek begonnen. Ik. Zeg, ik moet er direct heen, vooruit. Erik en de mier klommen snel naar boven. Erik was blij dat hij eindelijk de zon weer zag. Gauw, waar is jullie mierennest? Mierennest? Dat daar, dat is ons huis. In het mierennest werd Erik met gejuich binnengehaald. Hij hield meteen een toespraak. Hij zei dat het goed ging zoals het ging, en dat ze gewoon moesten doen wat ze altijd al deden. En daarna ging hij een rondgang maken langs alle kamers van de mierenhoop. Zo nu en dan kwam er nog een mier op hem af, om hem iets te vragen. Uh, meneer Finsterblom, uh, loop ik niet uh, te hard? Loopt u altijd zo hard? Uh, ja. Nou, dan is het goed. O, oh, dank u wel. Terwijl Erik naar al die krioelende beestjes stond te kijken, schoot hem opeens iets te binnen. De worm! Hij was de worm vergeten. Een minuut later rende een klein legertje werkmieren de berg af, om de worm uit de knoop te gaan halen. Erik bleef vol ongeduld wachten bovenop de top van de mierenhoop. Eindelijk zag hij de eerste werkmeer terugkeren. Hij rende de berg af en bleef stokstijf staan. De worm was geen worm meer. Hij was verdeeld in wel honderd stukjes. En elke mier legde één stukje voor Erik neer. Alsjeblieft. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Uh, hij is toch uit de knoop? Heeft hij nog iets gezegd? <laughs> ja, hij praat nog steeds. <laughs> Kijk, hier is het stukje waar de mond zit. Bent u daar eindelijk? Kunt u tegen deze figuren zeggen dat ze weg moeten gaan onmiddellijk? Ik lig in honderd stukjes. Is dat dodelijk? Ja, ik, ik, ik denk het wel. Het is in ieder geval heel ernstig. De meeste stukjes, die, uh, die bewegen al niet meer. Dacht ik het niet. Ik voelde me al niet zo lekker. Het is maar goed dat ik niet zien kan. Ik geloof... Dat dit stukje er ook mee ophoudt. Tot ziens. Afgelopen. Ja, wat doen we nou met die worm, hè? Wat kun je doen met een worm? Uh, ja, we zouden hem natuurlijk... Een, um, um, um, um, opeten. Nou. Nah. Dat is een goed idee, dat doen we, zeg. Jongens, gooi hem maar in de pan hoor. Oh, u zult eens zien hè, hoe lekker het wordt, meneer Finksterlom.